maar er kwamen banen bij, vooral in de schoonmaaksector, de horeca en de zorg. In een huis in het centrum van Rotterdam, heeft de politie gisteravond twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. De politie gaat uit van een misdrijf, maar onduidelijk is nog hoe de twee om het leven zijn gekomen. In Rotterdamse woning werd ook een meisje aangetroffen, zij is gediend. In Den Haag gaat de informatuur Roosentaal, vandaag de kist van VVD, Met dat kleine assexje. Dat ben heb ik altijd voor. Draai ik nog eentje. Dit nou even